4 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De politie in Tsjechië heeft een man opgepakt... die plannen zou hebben gehad voor het plegen van aanslagen... zoals die van Anders Breivik. In het huis van de 29-jarige man werden wapens, munitie, explosieven... en een, exp een politieuniform gevonden. De politie kreeg een tip dat de man een grote bom tot ontploffing wilde brengen. Toen hij werd gearresteerd zou hij een afstandsbediening bij zich hebben gehad... om zo'n bom af te laten gaan. De Tjech was een fan van de Noorse massamoordenaar. De naam Breivik kwam in diverse e-mailberichten van de man voor, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk wat het doelwit van de man was. In het zuiden van Jemen is een aanslag gepleegd op het hoofdkantoor van de veiligheidsdienst. Veertien militairen kwamen om. Het kantoor werd van twee kanten aangevallen met automatische wapens en raketwerpers. Ook ontplofte in de buurt van het complex een auto vol explosieven. Volgens de regering van Jemen is de aanslag gepleegd door Al-Qaeda... Olympisch kampioen windsurfer Dorian van Rijsselbergen... heeft sinds vandaag zijn eigen stimuleringsfonds. Dat kreeg hij bij zijn huldiging op Texel. Het Dorian van Rijsselberge-fonds is bedoeld om sport op het eiland te stimuleren. De huldiging was in een strandtent, honderden mensen waren erbij. Veerdienst Teso kondigde aan dat de twee boten binnenkort... voor één dag de naam dragen van de windsurfer. Van Rijsselbergen werd vorig jaar al ereburger van Texel... omdat hij toen wereldkampioen werd... China en Rusland zijn positief over de nieuwe internationale gezant voor Syrië... de 78-jarige Algerijn Brahimi. China zegt dat het Brahimi zal steunen en met hem zal samenwerken. Rusland hoopt dat Brahimi verder gaat met het vredesplan van zijn voorganger Kofi Annan... en dat hij contacten blijft onderhouden met alle partijen in Syrië. China en Rusland zijn bondgenoten van Syrië... maar ze hebben herhaaldelijk maatregelen tegen Syrië tegengehouden. Het weer... Overal zonnig in het grootste deel van het land warmer dan 30 graden. Morgen opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. Aan de b verkeersinformatie er staat één file op de N57 Rotterdam richting Middelburg... tussen Rokanje en Goede Reden, vijf kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVRO. Hans Smit... Goedemiddag, dit uh, half uur uh, tot half vijf. Staan wij uh, stil bij uh, onder andere bij het uh, Lowlands Festival. Waar omstreeks deze tijd het grote waterpistolengevecht gaat worden gehouden. We bellen straks met uh, Dave van Raven van de Rotterdamse band de Kik. Uh, bekend van het Radio 1 zomerhitje Simone. Simone, u weet het wel. Uh, hij is op uh, Lowlands uh, om vanavond daar op te treden. Maar eens even kijken hoe het daar is. Maar uh, we gaan staan ook stil bij het, uh, vanavond bij het Prinsengrachtfestival. Het uh, Prinsvachtfestival, het Concert, Wat vanavond. Uh, op uh, half tien, uh, tien voor half tien, uh, op Nederland twee te zien is. Uh, hier aan tafel namelijk uh, twee leden van het Matangi-kwartet... Maria Paula Major en Carsten Kleijer... Uh, respectievelijk de uh, primarius, dus de eerste viool hè, is dat... en de viola spelen, dat is alt-violen. Ja. Ja. Uh, hebben jullie gerepeteerd ook vanmorgen? Ja, wij moesten er al heel vroeg zijn. Hoe, hoe hadden is het vroeg? Uh, We waren er om kwart voor tien. Nou ja, valt wel mee. Ja, maar dat, als je uh, om 8 uur s avonds moet spelen, is dat ah, wel ja, heel vroeg. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, en, en dan, dan, dan doorloop je dan het hele programma? speel je alles? Uh, of nee, is... we hebben gewoon gesoundcheckt. En, uh, want dat van ons wordt niet op uh, Nederland 2 uitgezonden. Dat is het voorprogramma, hè? Ja, het wordt wel op Cultura uitgezonden. En het is te zien op uh, radio4.nl. Mm -hmm. Uh, maar uh, voor de rest, uh, ja, we hadden dus niet zo'n heftige camera-repetitie als uh, uh, ja, de hoofdact. Ja, de hoofdact. Christian Stortijn gaan we straks ook nog even horen. Uh, uh, is het voor jullie een, een heel bijzonder concert, dit concert. Ook al is, wordt het dan niet uitgezonden, maar het is wel op die ponton... met al die mensen eromheen. Karsten? Ja, ik, ik heb een uh, lang, lang verleden met dit uh, oh? uh, gebeuren. Vertel. Ik, nou, ik, ik zat altijd aan de andere kant, zeg maar, aan de publiek, publiekskant. Uh, en ik ging daar met een uh, vriend en zijn... toen. En zei mijn vriendin, gingen we daar uh, s'morgens vroeg een stoeltje neerzetten... Goed plekje kapen en dan de hele dag daar zitten tot het s'avonds uh, zover was. Dus, Hoe laat uh, was je er dan, smorgens? Ja, uh, zo rond de 12 uur of zo. Dan, uh, uur. Dan, dan, dan was het nog net een goed plekje te krijgen. En uh, nu uh, mag ik aan de andere kant zitten. Dat dus, is het wel dat bijzonder, heel bijzonder, he? hè? Dat is heel bijzonder, ja. Je ja, ja, ja. maakt wat los, Hans van de Boom. Je zit ook aan tafel. Ja, Geen mij maar de schuld. Nou ja, het is toch een beetje... Je presenteert het al nou, sinds nou, jaren. Zij dan. zaten er om kwart voor tien vanochtend, maar om half elf mochten ze pas echt wat gaan doen. Aha. Ja. Zij waren de enigen die echt op tijd waren. Ja, ja. De hoofdact vanavond, uh, Christiane Stortijn, uh, mezzosopraan. Ja. Wat maakt daar zo bijzonder dat je zegt, ha, fijn, zie je ze. Ja, Christiane Stortijn is, is, is uh, uh, een, een, een Nederlandse artiest met internationale allure. Een prachtige mezzo sopraan. Dus zeg maar een, een sopraan die ook in het lagere register... een mooi, donkerbruin, krachtig geluid heeft. Mm -hmm. En ja, die zingt, dat mens zingt over in, in alle steden van de wereld. Die vliegt van New York naar Chicago en naar Wenen en Parijs en weer terug. Ja. En, en ja, zingt prachtig, maar joe, dat zal je, dat zou je ja. horen. Ja, ja, ik heb wel iets van de repetitie gezien. Vanmorgen was ze namelijk druk met de repetitie bezig. En uh, ik heb haar uh, eerst maar eens even gevraagd hoe ze zich voelt op deze dag. Ik voel me heel rustig. Het voelt hier zo uh, bijzonder. Dat je er ondanks dat het heel spannend is, dat je er ook weer ja, heel rustig van wordt. <laughs> het is een beetje dubbel, maar ik verheug me ontzettend. Vecht dit nou nog een ander soort voorbereiding dan wanneer je in een concertzaal speelt en zingt? Ja, ik geloof dat ik, uh, ik denk dat het belangrijk is omdat er natuurlijk heel veel bij komt kijken met televisie en heel veel energieën van heel veel verschillende mensen. Ik denk dat het belangrijk is dat je je nog meer beschermt zonder dat je je afsluit, maar dat je wel een behoorlijk grote cirkel om je heen trekt. Anders dan uh, komt er zoveel op je af. Een soort heel groot aura. Ja, het is een heel uh, gevarieerd programma. En we hebben ook echt... Uh, ik ga ook jazzliederen zingen dat ik natuurlijk normaal nooit doe. Maar dat zijn uh, zoals Joni Mitchell. Dat is voor mij zo'n inspirerende zangeres. En, en uh, Nina Simone, Nina Simone. Dus dat heb ik eigenlijk altijd gewild. Dus nu geeft dat, is het ook die kans om dat te doen. En uh, wat betreft voorbereiding... Ja, niet eigenlijk heel anders dan een normaal concert. Ik probeer het ook zo te, te doen. Hoe meer je het anders maakt, wordt het ook gewoon misschien wel geforceerder. Dus het is, ik probeer het en het is natuurlijk geweldig om met mijn broer uh, samen te zijn. Het grappige is dat ik ook merk uh, in de voorbereiding, omdat Rick dan heel vaak naast me staat, dat hij enorm rust geeft. En het is ook zo veel plezier. Een nieuw stuk van Michel van der A. En die heeft dat speciaal voor ons geschreven. En het is zo'n spannend en fascinerend stuk. Ja. En uh, hij is natuurlijk mijn kleine broertje. Maar het geeft voor mij... Uh, en, en natuurlijk Jozef. Die voor, wij vieren eigenlijk nu ook onze tienjarige samenwerking. Je, je vaste samenwerking. pianist, hè? Ja. We zijn nu tien jaar samen. En hij heeft ooit gezegd tegen mij uh, toen we hier een beetje rondliepen... Uh, we gaan daar ooit staan. <lacht> dat geloofde ik natuurlijk helemaal niet. Maar uh, dus het is voor ons ook heel grappig en, en bijzonder natuurlijk. En uh, geoefend op uh, aan de Amsterdamse gracht, want daar moet je wel mee afsluiten natuurlijk. Ja. Ik zing natuurlijk liever aan de Deventerse IJssel, maar dat zing ik dan in mijn hart. Ontzettend veel plezier vanavond. Dank je, wel. Dank je wel. Ja, en zo klonk die uh, repetitie dan ook nog eens uh, tegelijkertijd. Het is knap als je kan zingen en uh, praten tegelijk, hè? Goed, dat kan zijn. Overigens, grappig wat zij vertelde, Karsten, uh, uh, dat uh, zij dus ook ooit daar was en dacht ja. van, ik wilde ooit, ooit spelen. Althans, dat zei Jozef Beinel, haar pianist dan. Maar uh, ja, dat ja. is dus in feite wat, wat er met jullie nu ook gebeurt. Ja, maar het is natuurlijk zo'n zo monument geworden in, uh, in Nederland. ook. Ik ja. bedoel, je kan er niet omheen. Het is op televisie, dus als je het al zeg maar niet meekrijgt als concertvorm... dan. Uh, ja. Ja, wel ja, is, is, het, is het onder muzikanten uh, ook zo van... Uh, ik mag op het Prinsengrachtconcert spelen? Of, uh, Tuurlijk, maar, ja? Ja, ja. Dat is een enorme grote eer. En uh, uh, uh, ja, dat, dat is heel bijzonder. Ja. Ja, ja. Jullie hebben toch al een heel druk weekend. Want Morgen staan jullie ook nog eens in het Vondelpark in het Appeluchttheater. Ja. Uh, gisteren waren jullie te zien in het uh, tv-lab. Ja. Uh, virus, muziekvirus. Uh, de, de, het radioprogramma op Radio 4 zeer, zeer succesvol. Nu voor één keer te zien op televisie. Heb je gekeken toevallig? Ook niet. Ja, natuurlijk wat, heb ik gekeken. Wat vond je van de tv-registratie? Vond je het mooi? Ja, het viel me onwijs mee. Uh, uh, ik, ik vond het echt heel goed gelukt. En, uh, uh, omdat we al een paar keer te gast waren in het radioprogramma. En ja. ik vond dat de sfeer, die, die een beetje ja, ongedwongen Los, sfeer, die er ja. altijd heerst ja. in, de, in, de, in de Schouwburg in Rotterdam, heel goed overkwam. Ja. Hans van de Ballen, heb jij gekeken toevallig? Niet? Nee, want wij waren aan het repeteren gisteravond voor. Uh, ja. Want als televisie, hè, alles Ach. moet uit de treuren worden gerepeteerd. Spreek de radioman. Ja, is, het is. radio is zo makkelijk. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik, ik ben wel een klein beetje om. omdat... Als je iets laat zien, typisch voor televisie, dan is het wel leuk als er bijvoorbeeld een lampje op staat. Dat je ook echt ziet. <laughs> dus ik heb er wel een beetje begrip voor gekregen dat televisie iets hogere eisen stelt dan radio. Ja, er komt iets meer bekijken. Dat zagen we bij de opnames van, van Virus voor TV-lab ook. Overigens, heel mooi, want jullie hebben daar. Een beetje kenmerkend voor Matangi is dat jullie heel veel crossovers uh, doen. Hè. Jullie uh, beperken je niet tot het klassieke repertoire... maar proberen zoveel mogelijk... Uh, ja, met, met, met uh, uh, uh, Kipski hebben jullie de, de DJ gespeeld. Uh, met uh, uh, Herman van Venetje hebben gespeeld ook. Uh, ja, ook Yoop? met Quartet. cd ja. met Joep van het Heck hebben jullie ook gemaakt. Wat, wat, wat maakt dat... Karsten, waarom is dat zo belangrijk voor jullie? Om niet alleen maar in dat hokje van die klassieke muziek te, te willen passen. Ik weet niet, dat, dat is eigenlijk vanaf het begin eigenlijk zo ontstaan. Twaalf jaar heb je ja, ja, dat we uh, ons niet wilde, alleen wilden beperken tot uh, klassieke muziek... maar graag ook dingen erbuiten wilden doen... waar toen ook best nog regelmatig commentaar op kwam. Ja? En ik heb het idee dat we dat aardig ten positief hebben kunnen ombuigen. Van naar, wie krijg je dan commentaar? Ja. Nou, dat dat ja, het... klassieke muziekwereld is wel een heel raar wereld. Joh. Want zij zijn niet alleen heel leuk, maar ook heel goed strijkkwartet. Hm. En het gekke is dat als je eenmaal met Joep van het Hek of met Herman van Veen hebt samengewerkt... Dan denkt men dat je niet meer geloofwaardig Heiden of de Voorzaak of Beethoven kan spreken. Wat natuurlijk apert een dat... lulkoek is. Heb je, heb je daar last van? Ja, oh zeker. Ja, zelfs, uh, uh, nou ja, zelfs interviewers bij Radio 4 die soms een beetje. Uh, Ik niet. Hè? Nee, jij niet. Nee, ja, nee, nee zeker nee. niet, Hans. Nee, maar die, die dan een beetje een zuur interview met je houden over die, dat soort samenwerkingen. Soms ook overigens heel leuk hoor. Het is dus heel verschillend. Mm -hmm. Maar. Um, uh, ik, ik merk dat soms ook gewoon ons klassieke publiek daar een beetje van schrikt. Ja, ja. En uh, ja, goed, wij blijven altijd zeggen, weet je... De goede muziek is niet alleen maar klassieke muziek. Nee, nee want gisteravond uh, hebben we je, jullie samen kunnen zien spelen... en kunnen horen spelen met uh, George Baker. Ja. Met, uh, Little Green Baker. Dat, dat klinkt dan heel fris. Dat klonk zo namelijk. <applaus> green. Dat is geen Rotterdam, dat is duidelijk. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Wat is hier zo aantrekkelijk aan, deze combinatie? Nou, ik denk sowieso dat om uh, um een ander muziekgenre te spelen... dat, dat daagt je als muzikus weer eens uit. Uh, gewoon op je instrument... Uh, Bijvoorbeeld, we hadden het arrangement gekregen. En wij hebben natuurlijk allemaal Reservoir Dogs gezien. De film waar het de, de, ja, de tune van is. Quentin Tarantino, ja. En ineens zei onze cellist: maar waar, waar zit dat tjudoentje nou <laughs> aan het begin? En dat stond niet in het arrangement. Dus uh -huh. dat hebben we er zelf nog ingegot, dus de, dat, de, dat zo leuk leuk Ja, precies, ja. Yeah. En, uh, dus dat is heel leuk. En, en zo iemand als George Baker, die, die eigenlijk vrij weinig heeft met klassieke muziek. Die, uh, uh, we zaten daar te soundchecken smiddags. En uh, toen hij onze Ravel... We speelden ook een stukje van Ravel Strijker. Toen hij dat had gehoord, hij wist niet wat hij hoorde. Hij ging echt helemaal uit zijn plaat. Dus dat is natuurlijk hmm. heel gaaf... als zo iemand ineens weer met hele andere ogen daar ja, naar kijkt. Ja, merk je ook dat mensen... Uh, de, ik weet niet, uh, moeilijk te zeggen... Maar wellicht uh, door dit soort uitstapjes ook dat je ze meesleurt richting de klassieke muziek. Zeker. Ja. ja, ik weet ook wel... de laatste virusuitzendingen voor de radio... hebben we gedaan met de rapper Frisco. En die, die, die was na de eerste keer doorspelen... en zei, ja, sorry, moet even wachten. hoor Ik ben even geëmotioneerd. <lacht> dus ja, dan denk ik toch... die, die, die, die, die hebben dan zeg maar, dat, dat imago... wat misschien klassieke muziek af en toe heeft... Uh, toch wel te slechter slechte, denk ja. ik. En dan ook bij zo'n jongen... die echt totaal een andere... Uh, business zit, ja. zeg maar, dan wij. Uh, Dat is mooi. Ja. te raken ja. en hopelijk... Nou ja, we, uh, we zien ook wel eens van die mensen die we bij Joep van het Hek... Uh -huh. uh, dan uh, bij ons tijdens onze concerten met hem uh, hebben gezien... die ineens op onze cd-presentatie van onze uh, jubileum-cd waren van... ja, we, we hebben jullie bij Joep gezien en uh, wilden jullie nog een keer zien... En, uh, ja, dat gebeurt nu wel eens. Dat is mooi, ja. ja. Is, is dat overigens in het buitenland in China... waar jullie uh, vanaf half juni tot begin juli zijn geweest... is het daar ook zo dat je voor die crossover gaat? Of is nee? het daar nou, zwaar ja, klassiek? We hebben dit keer, het is heel verschillend... de allereerste keer dat we er waren, hebben we allebei gedaan. Mm -hmm. Dus een klassiek concert en een crossover concert met DJ Kipski. En uh, daar zijn we toen opgepikt door een uh, promotor daar. En die heeft ons toen een, uh, gewoon een klassieke tour aangeboden. Hmm. En de, Dus de, de twee weken in China afgelopen keer was echt hardcore klassiek. Ja, ja, ja. ja. Um, uh, zullen we heel even, uh, misschien is dat een aardig idee, even gaan luisteren naar wat jullie vanavond... Uh, uh, want je, had, je hebt een cd meegenomen van wat jullie vanavond gaan doen. Ja. Dat we toch een idee krijgen van wat we vanavond weliswaar niet op televisie... maar wel langs de gracht maar kunnen doen. In ieder geval verwachten. rechtstreeks op Radio 4. Nee? Zo. zo. Eens, laat maar horen. Radio 4 mag dat nooit, hè? maar wat, wat horen we hier, Hans van der Bal? De serenata van Turina. <laughs> Duurde een minuut of tien, is erg lang hoor, voor uh, televisie. <laughs> ja, maar vanavond wel, uh, wel dus op Radio 4 uh, helemaal te horen. Uh, uh, de, grappig overigens, Carsten, uh, je had het eerder over dat je langs de gracht al, uh, om een uur of twaalf je stoeltje neerzette. Ja. Ik was bij de repetitie van de Stortijn en daar waren mensen, die waren veel, veel eerder, moet je horen. We waren hier om kwart over tien vanochtend. over Dat is elf uur voor de aanvang van het concert. Dat klopt, maar er gebeurt van alles overdag: repetities, het kinderconcert waar we graag naar kijken. Dus er is altijd wat te zien. Leuke mensen om je heen, dus geen enkel probleem. En komt u nou voor de, voor de solisten, voor Christiane Stortijn, of komt u voor, voor het geheel, zo maar zeggen? Eigenlijk voor het geheel. Mm -hmm. um, we hebben een paar keer een, een, een concert gehoord met muziek dat we echt leuk vonden. Uh, ik weet niet of dit heel erg leuk gaat worden, ik ken haar eerlijk gezegd niet. Maar uh, het, is, het is een fantastische sfeer en het is heel gezellig en uh, eigenlijk voor het geheel. Het is een het is een prachtige dag vandaag, dus een uh, prachtig moment. Mevrouw, waar bent u vandaan gekomen? Noordwijkerhout. Het is ook niet dat u even op de fiets bent gestapt? Nee, maar we zetten de auto in vooruit en we gaan met de trein hier naartoe. Doen we al vijf jaar. Dat bevalt prima. En, en slaagt u er elke jaar in om uh, zo vooraan te zitten? Ja, maar het wordt steeds drukker de, in de gaten eigenlijk. Ja. Wat is de tactiek? Uh, op tijd, op bedtijd. En, en gewoon uh, op tijd hier gaan zitten. Uh, dat is het gewoon. Het wordt inderdaad elk jaar drukker. Dus weer een beetje een plekje hebben, dan moet je op tijd. Er zijn heel veel mensen die zetten s'avonds waarschijnlijk al een stoel of een tafeltje neer. Dus het is altijd tweede rang, maar... Uh... Ja, want u, u, u ziet hier ja, letterlijk tweede rang. Die staan wat stoeltjes voor, maar dat vindt u niet erg. Nee hoor, nee, nee. Het is altijd gezellig. En, uh, uiteindelijk ga je toch wel een keer staan en ga je kijken. En, uh, geen, geen enkel probleem, nee. Veel plezier. Dankjewel. Ook oh, met die stoeltjes dus. Hè. Stoeltjes neerzetten en dan... Uh... Ja. Ja, ja, ja. Hoe houden jullie, overigens, hoe houden jullie dat, dat fris? Als je al twaalf jaar met z'n vier uh, samen bent. Ik bedoel, het Boza-trio is meer dan vijftig jaar heeft het bestaan. Maar toch? Hoe... Ja, die hebben iets meer wissels gehad, geloof <laughs> ik. <laughs> ja, een vaste kern. Ja, en, ja. alleen de pianist ja, is geloof ik ja. uh, nog steeds over. Ja, ik denk toch... Uh, uh, ja, dit soort leuke dingen. Ook bijvoorbeeld zo'n china tournee uh, ja, weet je, dat, dat zorgt toch dat je samen hele bijzondere dingen meemaakt. Bij uh -huh. en, en dat houdt het denk ik fris. En uh, we zijn nu bezig, want we gaan niet dit weekend, maar het weekend daarop uh, gaan we opnemen in Leipzig onze volgende CD. En dan ga je weer echt zoveel dieper op de materie in dan je voor je uh, gewone concertpraktijk kan doen ook. Uh -huh. Uh, en ja, dat, dat zorgt ook altijd weer voor, voor, ja, voor nieuwe, nieuwe inspiratie onder elkaar en voor elkaar. En, uh, ja, dat is ja, en, en dragen jullie ook een nieuwe crossover-kandidaten aan? Of, of uh, ben jij dat altijd Maria Paula die daarmee komt? Of Karsten, zeker of, niet, zeker niet. Of, nee, nee, nee, nee ja, samen. Maar ook, ook heel vaak. Wat ik zei, dat we toch uh, na twaalf jaar wel een soort van. Een naam daarin hebben, dus dat, dat ook vaak Komt vanuit vanzelf. de organiserende ja, ja. partij is van hé. Hey, ja. Nou ja, dus jouw idee was, uh, zijn of karstens idee was om een uh, mooie kindervoorstelling te gaan maken. Mm. En, dat gaan ook doen. Uh, dat gaan we nu ook doen. En dat ja. was echt helemaal zijn, uh, zijn idee. Dus dat ja. is wel heel bijzonder. Ja. Nou, ontzettend veel plezier vanavond in ieder geval bij het Prinsengrachtconcert. Concert. Dus ja, succes met in de open lucht. Want in de open lucht spelen met instrumenten is toch altijd lastig, lijkt mij ook. Zeker, maar in ja. dit geval uh, maakt het eigenlijk niet uit. Nee, maakt niet uit. Nee, ik moet ineens denken aan uh, 10 februari. Hans van de Boom, weet je dat nog? Och, als de dag van gisteren. Ja. Ja. Moet ik uitleggen waarom of ga jij ja, dat doen? Nee, dat prinsengrachtconcert Concert On Ice Och, doen. wat was het koud? Wat was het koud? Oh, Even en? luisteren. Ik ben helemaal speciaal naar Amsterdam gekomen. Ik kom hier oorspronkelijk, vandaan woon er al heel lang niet meer. Maar dit wilde ik echt niet missen. Ik kom eigenlijk zomaar een dagje naar Amsterdam om te schaatsen. En ik kom in het Prinsengracht tegen. Dus ik ben heel benieuwd. De spontaan dat ik hier tegenaan schaats. Ik had toch al de moed opgegeven dat het een lange tochten zou kunnen zijn. Dus uh, nou, zo is het goed, hè? Pret te vertoeven. Ik ben benieuwd hoe die instrumenten het houden. Oh, die, uh, die cellen en die bas, die Kazach. Ik ben Wilmar de Visser en ik speel Contrawas. Uh, uh, in kroegen ontstaan wel meer leuke ideeën. En we zaten op onze iPhone te en we zagen schaatsende mensen bij het Pulitzer Hotel. En toen dachten we van, hé, hey, maar dat is toch heel leuk... om dan een Prinsengrachtconcert on ice te gaan doen. En toen zijn we allerlei mensen gaan bellen. En binnen twee dagen stond het. Goedemiddag allemaal, wat is het hier leuk op de Prinsengracht. Ook al is het min 33 graden. Brandt dat, maar Ik ben de, de basse van Dit is Allemaal. Mijn vertielen waren net vastgevroren. De vingers gaan goed, maar mijn stemknop viel net uit mijn viool. Dus daar, daar ben ik eigenlijk iets meer mee bezig. Hij ik krijg niet meer. Het lukt niet meer. Nou, het begint te komen. Op het ijs op de Prinsengracht. En ik heb hier bij mij het Rajonhoofd Amsterdam. Maar eigenlijk de directeur van de Jaap-Ede ijsbaan, mevrouw Ellis van der Weerde. U weet alles van ijs. Staan wij hier veilig? Dat weet ik niet. Oh, jee. <lacht> nou, Het is allemaal goed afgelopen, het ijs heeft het gehouden. Ja, dat was ontzettend grappig. Dat was die week dat de toch misschien zou doorgaan. Het was een stijf bevroren alles. Ja. En in de kroeg komt mijn collega Gijs van Manen... Wilma de Visser tegen, contrabassist en die, mijn muzikale vrienden. Ja. En die zegt, waarom gaan we niet op het ijs spelen? Nou, binnen... Oh, Graag Concert on ice... En toen werd mij gevraagd, vind jij het leuk dat dat rechtstreeks op Radio 4... nou, binnen een poep in een scheet was dat geregeld. Poelitser Hotel, schonk, warme chocomel en, en, en, en glühwein. Het was geweldig. Ja. Zou het een traditie vanavond, kunnen worden? En vanavond is het 33 ja, graden. Ja, dat is een heel over. verschil. Maar, zou het Ja, we moeten natuurlijk een goede winter hebben... maar kun je je voorstellen dat het dezelfde soort traditie zou kunnen worden als... Zullen we van de toch ook een traditie maken dan? <laughs> Ik denk als het weer gaat vriezen, dat het misschien wel weer leuk. Ja. Dus, maar het grappige van dit moment was dat het echt 24 uur van tevoren werd bedacht... En dat het dan lukt. Ja. Als het... jullie gevraagd uh, waren, hadden jullie meegedaan met Tangi Kwartet? Oh, ja, dat ja? ja, zijn absoluut dingen waar wij voor in zijn. De ja, ja. Ja. Ja? porter voor dit soort uh, activiteiten. Zeker. Goed, Nou, uh, nogmaals uh, veel plezier vanavond. Uh, die, die cd, uh, die jubileum cd, cd waar je het over had, is die net uit? Of, uh, moet nee, ik die, die nog is even twee jaar geleden uitgekomen. Oh, Vandaar dat er ook een nieuwe aan moet natuurlijk. komen. Ja. Ja, ja, ja, goed. Nou, Dat houden we dan te goed. Ja. Dank je wel. Um, wij, gaan, uh, uh, wij gaan even kijken hoe het op uh, op uh, is. Lijkt me leuk. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met... Ja, deze week met uh, Dave Von Raven. Of Van, van Rave is het toch? Dave, hallo? Nee, het is gewoon voor Raven. hoor. Oh, wel toch, uh, toch wel? Goed. Ja, met je ja. halve van Nederlands of Duits. Ja, ja, Dave Von Raven. Ja. Uh, ja. Uh, je bent uh, niet onderweg. Je bent inmiddels uh, al op uh, Lowlands... Uh, met je eigen band, de Kick. Uh, bekend van het uh, hitje Simone. Daar kunnen we straks nog wel een stukje van draaien. Me leuk, hoe is het daar? Ja, het is hier geweldig natuurlijk. maar moet ook uitkijken dat het niet uh, gewoon al te enthousiast wordt gelijk. Uh, Jean, want dan... Uh, ook weer zo'n soort van, uh, ja, nou ja, goed, ja, het is hier geweldig joh. Het is heerlijk weer natuurlijk. Ik denk dat het nu ongeveer 33 graden is. En in de zon, uh, ja, misschien wel zelfs een graadje op 36. Ja. En, uh, en uh, ja, kijk, je moet ook nagaan dat wij hier natuurlijk helemaal in een soort van, uh, weet je wel, dus in zo'n maatpak in de ja. Ja, dat we hier rond te lopen. Ja, jullie, dat is een beetje jullie. Je stijl keer merken dat je altijd netjes in het pak zit. Het is hartstikke ja. warm, man. doet toch gewoon een, een korte broek aan vandaag. Ja, maar ja, eigenlijk uh, is dat niet de bedoeling, weet je wel. Je moet toch altijd, als je op zo'n podium staat... en ook als je, zeg maar, even moet geven op een festival... dat uh, je moet je toch eventjes een beetje je verschijning even waarmaken, ja. Maar het is wel zo, als we over dat terrein heen lopen... zo met z'n allen, weet je wel, dus met die dassies, hebben we nou wel onderhand... hebben we die jassies uitgetrokken. Want dan ging echt niet meer, weet je wel. dat is nee, uh, echt nee, ja, Dat werd ja. uh, Maar dan word je wel raar aangekeken, Want je ziet natuurlijk alleen maar de halfnaakte mensen, weet je Er zijn zelfs, uh, de, ja, vrouwen die zelfs... Uh, uit. De hele voorgeven, ja joh, nee dat is hier echt een gekhuis, en, uh, maar ja, dan word je wel raar uit natuurlijk als je, als je, als je die, in zo'n ja, ja, witte ja. overempjes met uh, van die rode dasjes hier over, ja, over ja, dat terrein, snap he, ik. Let. Zeg veel drinken, dat is heel belangrijk. Overigens is, is dat ja. watergevecht al begonnen? Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. We hebben de hele dag al zo druk met van alles en nog wat we eigenlijk van, de, van, de, van, de, ja, van het hele festival geen reet mee krijgen. Maar, uh, ja, maar ik mag aannemen dat, dat al wel is gebeurd nou, ja. zo onderhand. Het is ja. vanmorgen om tien uur waarschijnlijk al begonnen. Heb je nog op een bijzondere manier voorbereid op dit optreden, wat toch anders is dan wanneer uh, het een beetje uh, gewoonere temperatuur is? Ja, natuurlijk. Nou, nee, ja, we hadden net nog eventjes het, nog eventjes een soort van ideeën op het uh, om vanavond in onze onderbroek te gaan spelen. Weet je wel? Om, uh, ja, om dat toch wel soort van een statement te maken. Hè? Dat we dus normaal altijd in zo'n uh, ja. dus zo maatpak zijn en dan vanavond in de onderbroek. Maar, uh, maar dat voorstel heeft dat niet, Gerrit? Nee, het is toch niet zo leuk misschien. Weet je wel. En, uh, ik heb dan ook uh, zijn een aantal mensen in de band met haar op de rug. En dan zie je dat ook allemaal weer. Dat moet je allemaal niet <tot> hebben. Joh. <tot> <tot> <tot> zeg, ga je vanavond nog iets bijzonders doen? Een duet met een bekende Nederlander of iets dergelijks? Of zit dat er Ja, in? dat had ook wel leuk geweest. Maar we, nee, we, we, we, we, we hebben vandaag heel veel gedaan. Uh, voor op de VPRO hebben we een aantal dingen gedaan. En... Uh, van die sessies, weet je, die dan op internet worden uitgezonden. Ja. En uh, dat was heel leuk van ons 3 fm Dat was de concurrent. En uh, nou, dus nu op Radio 1. Het, waar we hartstikke blij mee zijn natuurlijk, omdat we ook in de sportzomer zo goed uh, zijn gedraaid. Ja. En uh, ja, maar ja, heel weet ik zo. Ja, het is hartstikke tof. En we dus nu even concentreren op het optreden voor dadelijk. En dan is uh, ja. dus het vanavond denk ik even een biertje en gewoon uh, even met elkaar praten over het optreden. Even rustig aan. Ja, je noemde ja. al Simone: groot succes inderdaad in de sportzomer. Had je dat voorzien? Ja. En zeg je, Had je dat voorzien dat het zo'n succes zou worden, nu? Ja, nee, ja, kijk, dat, weet je wel, dat zeg ik ook altijd. Het is natuurlijk ook altijd een beetje afhankelijk van dus hoe de radio het oppikt. Dat mm. is eigenlijk echt zo'n ding waar, waar heel weinig mensen over praten volgens mij. Maar dat is toch voor, ja, als, je, weet je, als je in zo'n bandje zit, is het toch wel heel leuk als de radio uh, het dan oppikt. En dat is natuurlijk gebeurd in de sportzomer. Ja. En dat, uh, dat hebben wij ook niet helemaal voorzien. En uh, ja, daar hebben we gewoon heel veel aan gehad. Het is echt heel goed te merken. Ja, goed. Nou, de sportzomer is voorbij, maar uh, we gaan, het, ja. we gaan gewoon nog een keertje draaien. Heel tof. Simone, hey. Simone. En uh, volgende week, uh, je het op de Uitmarkt in Amsterdam, de Kik. En zondag 26 augustus op het Krachtstroomfestival in Arnhem. Kijk op kick.nl. Altijd in rood gekleed, ik wil met haar een date. Ze heet Simone, Simone. Ze lacht naar iedere man,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 van de kick. Je hoort gewoon dat het in pak wordt gespeeld. En mooi is dat. Prachtig nummer. Goed, um, uh, ik dank uh, de leden van het Mataki kwartet Karsten en de Maria Paula. Die zijn inmiddels uh, onderweg weer naar de Prinsengracht. Net als Hans van de Boom. Uh, ik dank ook uh, natuurlijk Ellen ten Damme. Oh, Ik meld nog even dat haar show Speech vanaf eind september... weer door het hele land te zien is. Uh, ook te zien op opium.avo.nl uh, waar ze onthult hoe ze zo fit blijft. Ja, dat is uh, op onze een geheel nieuwe site. Daar doen we allerlei dingen die u niet van ons verwacht. Uh, ik meld ook nog even dat de winnaar bekend is van de prijsvraag. Of de, de drie cd's, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, we vroegen hoe is de volledige naam van de ekster van uh, Ellen. Nou, dat is Arie de Nepkanarie, uh, Ilse Corleijn, Sandra de Jong en Peter Boelhouder. Die hadden dat goed. Die krijgen die uh, cd uh, opgestuurd. Uh, van uh, Simone naar Dione. Dione de Graaf <laughs> zit straks na half vijf klaar voor het sportforum. Ja, wat ga je doen? Ik wou zeggen, als je heel goed luistert, hoor je dat ze Dione zingen. <laughs> ja. hoor. Moet je heel ja, goed luisteren. <laughs> uh, ja, het is even geleden, maar ja. uh, het sportforum is weer bij elkaar. Dus uh, we gaan, uh, we gaan uh, praten over sport. En uh, wat er de afgelopen week is gebeurd natuurlijk. Gaat het over transfers. Hè. De, de, de competitie is natuurlijk, weer begonnen. Ja. Maar het gaat ook over de afgelopen Olympische Spelen. En het gaat misschien zelfs ook nog wel over de Tour. En misschien zelfs ook nog wel over het EK. Wel ja. Maar we doen dat met Toon Gerbrands, André Bolhuis, Willem Vissers... en uh, onze vaste gast Tomboot. Boot. Tom Boot, ja. uiteraard. Goed, uh, dat is na het uh, nieuws uh, van half vijf met Martijn Nijhuis. Uh, opium is er uh, volgende week weer. Wilt u reageren? Opium.avo.nl. Kijk op de site opium.avo.nl. En stemmen op dat gouden kalf, weet u nog. Ook via dezelfde site. Fijn weekend, tot volgende week. Opium. Avro. Radio 1, het nos journaal. In Tsjechië is een man opgepakt die aanslagen zou hebben willen plegen, zoals die van Anders Breivik. De politie werd getipt dat de man van 29 een grote bom wilde laten ontploffen. In het huis van het Tsjech werden wapens, munitie, explosieven en een politieuniform gevonden. In Jemen zijn veertien militairen omgekomen... bij een aanslag op het kantoor van de Veiligheidsdienst. Het kantoor werd van twee kanten aangevallen... met automatische wapens en raketwerpers. Volgens de regering van Jemen is de aanslag gepleegd door Al-Qaeda. China en Rusland zijn positief over de nieuwe internationale gezant voor Syrië... de 78-jarige Algerijn Brahimi. China zegt dat het Brahimi zal steunen. Rusland hoopt dat hij contacten blijft onderhouden met alle partijen in Syrië... China en Rusland zijn bondgenoten van Syrië. Ze hebben herhaaldelijk maatregelen tegen het land tegengehouden. En Limburg komt morgen in de buurt van de heetste dag van de afgelopen 100 jaar. Het record staat op 38,4 graden. Eigenlijk is het 38,6 graden. Dat werd gemeten in Warnsveld in 1944. Omdat het weerstation in Warnsveld niet meer in gebruik is... geldt 38,4 als het te verbreken weerrecord. En dat was het. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Ja, het is niet alleen morgen warm, maar ook vandaag is het een bloedhete dag. Op veel plaatsen in Nederland ligt de temperatuur op 30 graden of hoger. Alleen op de Wadden en ook langs de kust in Zeeland blijft het kwik wat achter, maar ook daar is het erg warm hoor. En op dit moment waait er nog steeds een meest zuidelijke wind, matig boven land en vrij krachtig aan zee. En daar gaat de wind langzaam draaien, die waait dan straks vanaf zee en dat brengt dan aan de kust een paar graden verkoeling. En vannacht blijft het ook warm, met minima tussen de 18 en 21 graden. Er staat maar weinig wind en met name in de kustprovincies... kan er lokaal wat mist ontstaan. En morgen is dan dus vergelijkbaar met vandaag. Veel zon, hoge temperaturen, hele hoge temperaturen. Op veel plaatsen zelfs nog ietsjes warmer dan vandaag. Met de hoogste waarde dus in het zuidoosten van het land. 36 graden, maar misschien nog wel wat meer. Pas later op de avond kan er heel lokaal een onweersbui ontstaan. Maar de kans erop is wel erg klein. En voor diegenen die dit weer veel en veel te warm vinden... na het weekend gaat de middagtemperatuur langzaam weer dalen... om rond woensdag weer rond de 21 graden uit te komen. Het droge weer overheerst ook volgende week... wel er vooral maandagochtend vroeg stevige buien kunnen vallen. Langs de lijn met Dionne de Graaf. Goedemiddag dames en heren, het is zaterdag 18 augustus. Het is even geleden dat we hier met veel gasten hebben gesproken over sport... Um, het sportforum van de NOS, misschien wel tien weken geleden. Maar uh, we gaan gewoon weer net doen alsof er niks gebeurd is. We hebben meteen de studio helemaal vol met uh, Tom Boot, onze vaste gast. Fijn dat je er weer bent, Tom. Willem Vissers, voetbaljournalist uh, van de Volkskrant. Toon Gerbrands, algemeen directeur van AZ. En uh, André Bolhuis, voorzitter van NOC NSF. Dus we kunnen eigenlijk over elke sport gaan praten, volgens mij. Laten we... We beginnen met het rondje, we doen altijd het moment van de week, het sportmoment van de week. Maar misschien is het mooi na al die weken om het sportmoment van de afgelopen sportzomer uit te kiezen. Toon Germans. Ja, dan kom ik toch even terug op deze week, want voor AZ was het <laughs> toch heel bijzonder... want eh, bij de interland tussen België en Nederland kwamen in de tweede helft twee internationals in het veld voor AZ. Dat is lang geleden, dus eh, wij hebben sinds kort dus Nick Viergever en Adam Herweer... En daar zijn we heel trots op, zeker als je ziet waar we als club al vandaan komen en dat het dit resultaat erop opgeleverd. Daar zijn we heel blij mee. En dat is, ja, dat kan ik me ook voorstellen, het belangrijkste wat er gebeurd is, als we even kijken naar de afgelopen week ook. Nou, dan is mijn sportmoment eigenlijk, uh, wat er gebeurde in de gang, de afgelopen van de wedstrijd, of uh, van de, de turn van Epke Zonderland, daar kwam ik Pieter van de Hogeband tegen. En uh, wij stonden in de gang. Het, het moment was afgelopen. En daar uh, kwamen elkaar tegen. En als twee kleine jongens vielen we elkaar daar ongeveer in de armen. Uh, en over wat daar <lacht> gebeurd was en hoe we dat beleefd hebben. In die, want we zaten al bij die zaal bij toeval. En uh, dat was iets heel bijzonders. Dus, uh, hij, hij vertelde ook dat hij zo chauvinistisch was... dat na de oefening van Epke Zonderland... dat als die anderen een fout maken. stond hij te juichen. En dat mocht natuurlijk niet. Dat is eigenlijk nou don in die turnsport. Maar zo graag wilde hij dat goud over brengen. En dat... Ja, als je zag wat daarvoor emotie, wat daar voor Adeline loskwam bij iedereen. Dat was, maar het was dus de gang van uh, de turnhal. Mooi. Ja. André Bolhuis. Dat is moeilijk, hè? Eén moment kiezen. Ja, dat is heel moeilijk. één moment. Kijk, en als je een moment, dan is dat de prestatie van de Nederlandse Olympische afvaardiging in Londen in zijn totaliteit. Daar ben ik vreselijk trots op dat dat zo gegaan is. Eh... Uh, ik zit nu hier, maar ik ben eigenlijk ook heel erg trots op onze publieke omroep. Ik vind de NOS heeft minstens een gouden medaille verdiend... met de fantastische verslaggeving in Nederland... waardoor het helemaal is gaan leven in Nederland. En als je puur het sportmoment uh, kijkt... dan blijf ik toch bij hetgene wat ik al twee maanden voor de Spelen zei. Als Epke Zonderland als enige van zeven miljard mensen... een oefening kan doen en het lukt... Ja dan vind ik dat het mooiste van alles. En dat is ook gebeurd. Ik sluit eigenlijk helemaal aan bij toon. Ik blijf dat toch wel eigenlijk het hele allermooiste vinden van de afgelopen maand. Zat u ook met uw neus erboven? Ik zat er op 10 meter vandaan. Nou, ik, is, ik, ga, ik hoop dat ik nooit meer te hoeven doen, want je maag keert zich om... op het moment dat hij eraan gaat beginnen. Je denkt alleen maar aan alles wat fout kan gaan. En ja, dan gaat het goed. En dan is dat hele stadion en alles vult zich met emotie en bewondering... en dan zie je dat, dat mannetje, want het is, een, het is een bescheiden kereltje. En als je dan ziet hoe hij dat doet, nou, dat is, dat is echt indrukwekkend. Ik ben wel blij dat ik daarbij geweest ben. Ja. Wat ik ook heel mooi vond, om even één ding over te mogen zeggen... is dat zijn collega-atleten, wat je ook in die zaal zag, als je in het publiek zag... die waren ook voorkomen duidelijk, dit is het. En die is voor de score kwam, ja. feliciteerde ze hem al. Uh, die had het ja. door. Dit is iets, iets, zo iets bijzonders. En dat vond ik ook heel apart om te zien. Ja, ja ik heb op internet. Er bestaat beeld van, ja, ja. Uh, van uh, zijn concurrenten ja. die zo zitten te kijken en hopen dat het lukt. Ja. Ja. En dan die ontlading daarna. Dat is vrij bijzonder in de sport. Ja, maar die jongen, dat is wel leuk. Want André had het ook over de NOS. Dan wil ik nog iets over de NOS. Het verslag van Hans Sassette. Ja. Dat was ongelooflijk. Ja. Gewoon ter zakenkundig. En emotioneel, je was er gewoon bij. Dus als je toch een compliment wil ja. geven, moet je Hans van Zetten ook een compliment geven. Nou, in de ridderzaal met huldiging hebben we ook nog een gouden medaille eh, uitgereikt... aan Hans van Zetten voor zijn verslag. Want dat was inderdaad, ik heb het nog een paar keer teruggehoord, ja. gisteren toevallig nog. Dat is echt dat, ja, je maakt alles compleet mee, zal ik maar zeggen. Ja. Willem Vissers, gaat het bij jou ook over de Olympische Spelen, het sportmoment van uh, de afgelopen zomer? Uh, nou als ik kijk, sport is het mooiste als je er zelf bij bent. Als je kunt kijken in het stadion. Als ik daarna moet kijken. Ik was bij het EK. Dan vond ik dat het eerste doelpunt van Spanje. En dat is heel lang geleden al. O, in, de, ja. in de finale tegen Italië. Ik vond Spanje zo ongelooflijk goed voetballen. Ik heb het eerste doelpunt heb ik ook geapplaudiseerd, wat ik niet vaak doe als uh, journalist. Dat was het doelpunt van uh, Silva, Een hele kleine man die een uh, steekpaas van Iniesta die echt zo ongelooflijk hard was en toch nog werd gehaald op de achterlijn door Fabregas. Fabregas zette hem voor en Silva die kopte hem steenhard in. Echt een fantastisch doelpunt, een, een, een vrucht van het uh, Spaanse voetbal. Ik heb een verhaal ook geschreven toen uh, dat ik vond dat Spanje, de nationale voetbal van Spanje, echt bij de bij de allergrootste sportploegen. Uh, aller tijden hoort uh, en dat mensen daar maar eens een discussie over moeten loslaten die je nooit kunt beslechten. Want uh, uh, uh, het Amerikaanse basketbalteam kun je niet vergelijken met een voetbalteam en uh, noem maar op. Maar het is altijd leuk om over te praten in het café. En het was een geweldig moment. En als ik naar de spelen kijk, vond ik het mooiste moment. Ja, natuurlijk uh, de Nederlandse App Camp, bla bla bla. Maar die zijn allemaal uh, al, al besproken. Ik vond het echt een schitterend moment. Je voelde de magie in het stadion toen de Britten op één zaterdagavond, geloof ik, uh, in drie kwartier drie gouden medailles wonnen bij Atlantiek waar ze echt ongelooflijk slecht in waren de laatste tijd. En al jarenlang, uh, een, een, een, een, na Linford Christie... eigenlijk nauwelijks meer een, een, een, een echt heel groot atleet uh, voortbrachte. En nu met uh, Chris Rutherford uh, een uh, verspringer... en met Mo Farah en met uh, de zevenkampster... en is gewoon uh, binnen drie kwartier drie keer goud haalde. Het hele stadion ging helemaal uit zijn dak... Maar ook die mensen van de BBC en zo, daar hadden ze filmpjes van. Die gingen ook helemaal uit hun dak. En eigenlijk ging heel Engeland helemaal uit zijn dak. En dat vond ik toch wel heel mooi om te zien. Onder leiding van de Nederlander ja, Charles de van Komené. Ja, werd op Twitter met name werd een standbeeld opgericht van Charles van Komené meteen. <laughs> en die had van tevoren gezegd dat hij acht medailles wilde halen. En op de eerste avond had hij er meteen drie te pakken, dus dat ging goed. Uiteindelijk bleef hij op zes steken dus dat was wat minder. Tom Boot, het moment van de afgelopen zomer. Ja, net is de NOS uh, te zwaar ge ge uh, gekomen en ook de Olympische Spelen. Ik heb me bont en blauw geërgerd aan de hetse tegen Marts Smeets. Ik vind dat zo verschrikkelijk en dat werd steeds erger. En zelfs journalisten deden daarmee... Uh, Vroeger was hij een maatje van me, zou ik maar zeggen, toen we nog baas En toen was hij al bij de NOS. En als ik eens samen met hem liep, was het alleen maar vuile klerenjood of iets. Deel. Dus dat heeft hij zijn hele leven gehad. Volgens mij is het niet eens een jood. Maar dat heeft hij zijn hele leven uh, gehad... Uh, ik, nogmaals, ik vind het schandalig en ik vind hem de beste presentator die ik ooit gezien heb. En het ging, wat jou betreft, alle perken er oh, buiten. Oh, verschrikkelijk. Het was gewoon één grote hetze en dat is het nadeel van die sociale media, wat ze zeggen. Ja, volgens mij is heel China ook erbij betrokken geweest. Zo erg is <lacht> nu het. Nu nog iets moois. Uh -huh. Iets moois van de afgelopen zomer. Voor nou, jou. in de uh, auto zaten we even en toen, uh, kijk, al die spelsporten vind ik leuk. En baas, daar hebben we het net even over gehad. Maar ik heb de finale Bra volleybal Brazilië tegen ja, Rusland ja. gezien. Oh, dat, dat was ongelooflijk. 2-0 achter stonden de Russen. Kansloze wedstrijd. Twee point, of matchpoints. En ze komen helemaal terug aan de wedstrijd. Dat is eigenlijk wat sport moet. Onvoorspelbaar. En op een zeer, zeer hoog niveau. We komen straks uitgebreid terug bij de Olympische Spelen. Ik wil nu even naar het voetbal en naar de transfers. In Nederland kunnen we zeggen, het is nog vrij rustig op de transfermarkt. In Engeland daarentegen maakte Robin van Persie de overstap van Arsenal naar Manchester United. En op Sky Sports werd er op deze wijze over bericht. First afternoon's one of the most eye-catching transfers of the Premier League era. Arsenal captain Robin van Persie is on the verge of joining Manchester United for 24 million pounds. He'll become the first player to move directly to Old Trafford since Viv Anderson 25 years ago. The striker arrived at London St Pancras station from Brussels earlier today. He was an unused substitute for the Netherlands against Belgium last night. He's now heading to Manchester for his medical and personal terms are expected to be a formality. Ja, en het bleek ook een uh, formaliteit. Hè. Het is nu helemaal rond. Hij gaat van Arsenal naar Manchester United. Hij heeft een contract getekend voor vier jaar, Willem Vissers. Uh, jij zei net, uh, Engeland stond op zijn kop na drie keer goud in één uur. Maar dit heeft ook een hoop teweeg gebracht, hè? Ja, met name bij de fans van Arsenal. Het is natuurlijk diep treurig dat er... Uh... Uh, doodsbedreigingen en dit soort dingen op Twitter en zo rondgaan. En uh, shirts worden verbrand van Van Persie. Kijk, van een kant is het begrijpelijk. Een supporter houdt van spelers en een supporter houdt van zijn club. Maar deze jongen heeft al acht jaar bij Arsenal gespeeld. Hoeveel, hoeveel spelers van, van, uh, blijven er in deze tijd nog acht jaar bij een club? Hij heeft alleen gezegd, <coughs> en ik kan me dat ergens wel voorstellen... Kijk, het is heel hard voor Arsenal-fans... maar Arsenal heeft een beleid dat ze... Vooral jonge spelers aantrekken. Dat ze, uh, dat ze niet boven een bepaalde grens gaan met transfersommen. Dat ze niet boven een bepaalde grens gaan met salarissen. En daar hebben ze heel groot gelijk. in. dat is een goed beleid. Dat is een gezond beleid wat ze voeren. Ze maken winst. Er staat tegenover dat ze eigenlijk geen prijzen meer kunnen winnen. Ik bedoel, toen Van Persie bij Arsenal kwam. Uh, in 2004. Toen was Arsenal nog een van de grote clubs... Van, de grootste clubs van Engeland. Toen was Chelsea nog niet zo aan het investeren. Toen was Manchester City nog niet zo aan het investeren. Toen waren eigenlijk Arsenal en Manchester United... Waren de grote clubs van, uh, van Engeland. Er zijn nu allemaal andere clubs bijgekomen... die met oneigenlijke hoeveelheden geld... dat doet er even niet toe waar, die, waar het geld vandaan komt... maar die die markt een beetje verpesten. En hij is nu 29. En hij wil graag een keer voor de prijzen meespelen. Nou, dat doet hij bij Arsenal eigenlijk nooit. Arsenal doet eigenlijk om de titel de laatste jaren niet meer mee. Ik bedoel, de laatste maanden haken ze altijd af. Omdat ze vrijwel alleen jonge spelers hebben. Met alleen jonge spelers word je nooit kampioen. Dat is er nooit gebeurd in de hele geschiedenis bijna. Dus ik kan me van hem wel voorstellen dat hij dan naar Manchester United gaat. Alleen het is natuurlijk heel hard. Tegenwoordig is Manchester United, Manchester City een beetje de, de rivaliteit. Maar het was vroeger eigenlijk altijd Arsenal, Manchester United. Dat het voor die supporters heel erg zwaar en ja, moeilijk is. Maar, maar van hen begrijp gewoon, ik het wel. Gezond uh, streven dat je uh, prijzen wil pakken in je topsportcarrière. Toen ja, voor mij ook. En, uh, kijk, het is heel veel emotie wat je nu hoort. En uh, dat hebben we ook al eens een keer als iemand een keer van AZ naar AX gaat. Dan krijg je ook alle emoties. En dat hebben ze ook maar liever niet vanuit, vanuit de supporters. Maar dat is het hele systeem waar we op dit moment in die voetbalwereld in zitten. Mensen gaan uh, van, van club A naar B. En uh, we zeggen van van, van Persie heeft acht jaar met die clubs keurig verricht. Die wil een volgende stap maken. Ja, daar, daar kan je raar tegenaan kijken. Maar die wereld is gewoon niet anders. En. Uh, dan moet hij er maar een beetje aan wennen. En supporters zullen altijd emotie met zich mee, uh, meebrengen. Logische stap lijkt maar. Ja. Uh, bij Man voor Manchester United ook. Want Alex Ferguson heeft uh, vaak gezegd. Nou, ja. die, die wil eigenlijk het liefst uh, wat, wat, jongere, wat jongere voetballers. Ja maar ja, ze, ze hebben de titel natuurlijk verspeeld. En, uh, dus maar één ding wat nu moet gebeuren. Is proberen de titel weer terug te halen. En er zijn niet veel clubs bij die volgens mij dit soort bedragen kunnen betalen. Dus op het moment dat je zo'n speler kan binnenhalen, ja, het is natuurlijk een fantastische speler. Dus ik denk dat hij dat ziet samen met Rooney. Dat denk nou, dat is een behoorlijke voorhoede. En daar uh, zal heel Engeland uh, last van gaan krijgen. En de kans succes neemt toe. Dus ik, ik begrijp dat wel. En waar het geld om vandaan komt, weet ik ook allemaal niet. Want dit bedrag is net zo hoog als onze hele begroting. Dus daar gaan we niet druk over maken. Want we spelen binnenkort ook tegen E2O een keer. Die verdienen we salaris net zoveel als onze hele begroting. Maar dat heb ik afgeleerd om me daarover druk te maken. <lacht> Ton, vond jij dit een, een, een logische overstap van Persie? Ja, maar ik, uh, weet, Persie? Eigenlijk, ik vind het wel logisch. We hadden het net even over die bedreigingen. Of hij na acht jaar gespeeld heeft of waar dan ook. Het is een eigen keus en er mag nooit bedreigd worden. Dus dat vind ik idioot. Dus het is zelfs niet voor te stellen. Maar waar we nu even langs gegaan zijn... is dat hij daar 15 miljoen euro per jaar verdient. Misschien is dat ook wel een beweegreden. Nou ja, natuurlijk. Het geld speelt uh, absoluut een rol. Ik bedoel, uh, uh, dat lijkt me logisch. Uh, misschien de hoofdrol, uh, Willem. Nou goed, dat denk ik niet, maar um, ja, uh, misschien is het wel zo, dat kan ik niet beoordelen. Maar ik denk vooral, ik heb hem heel vaak gesproken door de jaren heen... en die jongen is al jaren bezig, Arsenal moet stappen gaan zetten. Arsenal moet betere spelers gaan halen, Arsenal moet misschien wel met zijn salaris iets omhoog... anders komen die betere spelers niet, want ik wil met Arsenal kampioen worden. Dat heeft hij echt jarenlang, elk jaar was het hetzelfde verhaal wat hij vertelde. Nou, nu komt hij daar, daar komt hij niet aan toe, dat gaat Arsenal niet lukken... He, en, en dan, dan, de, dan gaat hij verder kijken nou ja goed dan had hij inderdaad misschien van één kant beter naar een ander land kunnen gaan dan hadden die supporters het misschien allemaal wat, wat, wat makkelijker kunnen, kunnen, kunnen accepteren en nu ligt het wat lastiger maar ik vind gewoon het een heel begrijpelijke beslissing ik vraag me alleen af kijk dat Manchester United heeft niet zoveel goede middenvelders We hebben geen geweldig middenveld vind ik en ze hadden wel heel veel goede aanvallers. En ze hebben Hernandez, dat is een Mexicaan. Ze hebben Welbeck, dat is een Engels international. Ze hebben Rooney. Ze hebben op de Vleugels ze ze Valencia, ze hebben Nani. Ze hebben ongelooflijk veel goede aanvallers. Dus ik vraag me een beetje af... Ja, natuurlijk zal Rooney van Persie een mooie duur worden... maar er moet ook iemand zijn die vanaf het middenveld... dat allemaal een beetje kan, uh, kan aanvoeren. Dus dat zie ik nog niet helemaal gebeuren. Uh, dus de balans in het elftal is denk ik een beetje weg. Maar uh, ja, zij zullen ongetwijfeld met dit elftal, ja, als je hier niet om de eerste of tweede plaats meedoet, dan ja. uh, kun je net zo goed stoppen. Maar kan Van Persie niet op het middenveld ook spelen, Willem? Nou ja, hij kan een beetje achter Rooney spelen. Maar goed, hij wilde zelf bij Arsenal de, de, nee, de spits uithangen. Dus de, de. over de balans praat. En dan heb je de balans ja, met dus weer, weer gesteld. Ja, ze hebben ook voor heel veel geld. Van Borussia Dortmund. Kagawa, die is ook heel goed. En die kan ook iets achter de, de, de spitsen spelen. Dus ze krijgen wel gewoon een fantastisch elftal. Het is de vraag. Het blijft echt weer. blijft een beetje Barcelona, Real Madrid en Spanje. Wordt het nu hier... Uh, uh, Manchester United, Manchester City, met misschien nog een klein rolletje voor Chelsea. Ja, want daar schreef jij, uh, heb ik gelezen, daar schreef jij vandaag over. Hè? Dat, dat de, de, de rest van de clubs in, in Spanje ja, die Dat Ja, thuis blijven. Ja. Maar dan Nederland... beginnen ze eigenlijk nog aan een wedstrijd. Nou ah, ja, het is wel. Uh, ik vind persoonlijk dat het voetbal op een heel verkeerde manier bezig is op dit moment. En dat komt een beetje door, door, door die gelden. die... Uh, het voetbal heeft het best moeilijk. Er zijn heel veel clubs die het moeilijk hebben. En dan komt er opeens komen er uit allerlei hoeken en gaten komen er miljardairs die, die met zo'n rare hoeveelheden geld komen. Paris Saint-Germain heeft in één zomer 160 miljoen euro geïnvesteerd. Paris Saint-Germain. Die dus nooit een rol speelde om het kampioenschap in Frankrijk. was altijd een club in de, eigenlijk in de marge in Frankrijk. Ja, nu worden ze kampioen. Dat kan bijna niet anders. Ze hebben het vorig jaar net niet gehaald. Ja, als, die, als iemand die dit jaar van het kampioenschap afhoudt... dat zou heel knap zijn. Maar het is wel een beetje raar dat zo'n club die eigenlijk nooit wat voorstelt... wel een grote naam, maar qua prijzenkast uh, slecht... Dat hij op één keer, uh, in één keer kampioen is. Hetzelfde gebeurd met Manchester City. Wat gewoon de tweede club van, van Manchester was. De volksclub. En die moesten erom lachen. Dat, ja, laat Manchester United al die Europa-cups winnen. Wij uh, pakken wel de, de, de, de mooie wedstrijden op de dinsdagavond. En dan gaan we ook lekker naar de club toe. En dan gaan we ze aanmoedigen. Hm. En nu is dat een soort van... Ja, bijna een... een, een, een een, een filiaal van Dubai geworden. Maar goed, dat wordt nog gefoneerd door iemand. Ja. Maar, maar Manchester United heeft een schuld van 700 uh, miljoen euro. Dus dat vind ik veel ernstiger. Hoe kan je dan nog 32 of 50 miljoen uitgeven voor nieuwe spelers? Ja, dat, ik ben geen financiële expert. Maar goed, ik heb ook een schuld bij de bank, bij mijn hypotheek. En ik ga ook elke dag gewoon groente kopen. Dus, uh, dat, dat, nou, het is een gezonde dan club dan, oké. Okay. Nou. Nee, goed. Je krijgt natuurlijk wel uh, dat de, hoe heet het, de FIFA bezig is met wat ze noemen financial fair play. Dus oh. ze gaan dingen controleren. En uh, ja, wij spelen ook te, tegen Valencia. En dan, dan zitten tegenover je mensen die gewoon vertellen hebben. 110 miljoen euro schuld. En dan gaan ze met ons eens vergaderen. 110 of 10? 110 miljoen <laughs> euro schuld. En uh, dat lossen ze ook allemaal niet op. En uh, ja, daar kopen ze wel spelers voor. En, uh, ja, dus, dus ik vind het goed dat er nieuwe regels voor komen. om dat een beetje binnen de perken te gaan houden. En uh, ja, de voorspelling is dat het binnen drie jaar na nu. Uh, dat je echt moet, dingen moet overleggen... en anders dan, uh, doe je gewoon niet mee in, uh, ja. op Europees voetbal. Dat wordt nog heel wat, want uh, er zijn genomeerde clubs... ook Barcelona en Real Madrid... waar je over honderden miljoenen schuld uh, praat. Dus ik, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Bent u blij, uh, meneer Bolhuis, dat u niet uh, in die wereld zit? In die... Uh... Nou, Real Madrid, Barcelona, Manchester United. weer. Wij doen het allemaal met wat minder geld. En dan <laughs> nee. proberen we ook een mooie sport te geven. Uh, wat, ik, wat ik zelf het jammer vind, is de, het is ook in de Nederlandse competitie... het is toch vaak zo, als je de begrotingen van de club nu bekijkt... die zet op een rijtje, is dat ook de eindstand van de competitie. En dat vind, ik wel, ja, dat vind ik wel jammer. En dan moet je het hebben van incidentele verrassingen. En soms is een club die zich daar nog tussen wil werken... maar dan wordt hij. Ja, aan het eind van hetzelfde jaar... wordt die leger over spelers. En dan hebben we weer hetzelfde. Ja. Ach, nou, dat, dat, ja, dat is jammer, maar. Maar het, nee, het, is, het is niet, niet anders. Veel, ik sluit me bij toon aan. Het is niet anders. Ik, ik denk wel dat die Platini daar nu wel gaat proberen. iets van te maken. Dat die idiote schulden. Ja. Uh, van die clubs, dat ze gesaneerd zou worden. Wat, wat de KNVB hier ook in Nederland heel sterk doet. Je ja. doet gewoon niet meer mee. Als je... Dus ik denk dat het een goede zaak is. Maar ja, als mensen van buiten gewoon. die uh, geld in die kast storten. Uh, dan, dan blijft dit mechanisme van dat geld gewoon in stand, ja, maar denk Ja, dat ik. mag niet meer. Dus als er zo'n Arabier komt, die mag straks alleen nog maar investeren... in principe in jeugdopleiding of in accommodatie. Nou ja, accommodatie op een gegeven moment kan die nog een ring erop bouwen... maar dat houdt een keer op. Jeugdopleiding, dan kan die heel veel investeren. De vraag is alleen, hoe gaan ze dat controleren? Nou, ja, ik, maar hoe... Er zit één lastig punt erop. Uh, je moet alles aantonen wat vandaan komt. Kijk, als jij een sponsordeal sluit voor 100 miljoen... Uh, van dezelfde man. Die zegt, van ik sponsor dat en dat is 100 miljoen waard. Dan staat de keurig in de boeken 100 miljoen in en 100 miljoen uit. Dus voor de club maakt niets niet lief, Maar dat soort grappigheid je dan krijgen. Ja. Dus ze ja. Gaan, gaan het omzeilen op allerlei manieren. Ja. En je kunt ja. natuurlijk ook een speler aantrekken. En die geeft je uit je eigen begroting 3 miljoen salaris. En dan krijgt hij nog 8 miljoen. krijgt hij uh, uh, via een achterdeurtje. Ja, Kijk, nou... in Amerika hebben ze het aardig opgelost. Hoewel ze er ook een beetje mee voezelen, uh, zou ik maar zeggen. Er is een salarisplafond sowieso. En er is ook een plafond van uitgaven voor een club. Ja, maar He, daar daarboven gezien, mogen ze niet. Maar ik denk ook dat er niet helemaal de hand aan wordt gehouden. Hoor. Nee, maar dan heb je natuurlijk wel gesloten competitie. Ik ben ook in Australië geweest. En dan hebben ja. ze ook dat soort principes allemaal. En dit is natuurlijk een open economie waar we over praten. Dus de hele wereld. Dus wij kunnen ons aan de spelregels houden. Op het moment dat Spanje dat niet doet of, of Zuid-Amerika niet. Dan is het al weg met ja. het slaagsplafond. Dus dat moet je dan wereldwijd bijna afspreken. En dat is in voetbal... Een redelijk kansloze zaak, denk ik. Ja. We gaan even naar uh, het sportieve uh, gedeelte van dit forum. Het Nederland zelf al is begonnen aan de campagne zich te plaatsen voor het uh, WK van 2014. Eerste duel onder leiding van uh, Louis van Gaal werd verloren. De Belgen waren met 4-2 te sterk voor oranje. Voor uh, van Gaal maakte de uitslag niet uit. De bondscoach wilde vooral zien hoe zijn selectie ervoor stond. Ja, dat heb ik al uh, bij voorbaat gezegd. Dat, dat dit een hele moeilijke periode is om spelers te beoordelen. Spelers hebben amper getraind. Spelers hebben heel goed getraind bij een club. Want dat zijn allemaal verschillende spelers. En spelers die willen nog naar een andere club. En, en zo heeft iedereen uh, nog allerlei uh, sores. Waardoor ze niet uh, altijd in de juiste vorm zijn. En dat heb je ook gezien. Het waren niet de jonge uh, spelers die niet uh, in vorm... Uh, uh, Bleken te zijn, maar juist meer de oudere spelers die meer in op een naam hadden. Helen Vissers van de Volkskrant. Uh, wat vond jij van die wedstrijd? Uh, nou ja, ik vond die Belgen beter. Ja, dat dat, dat uh, is op zich niet zo heel erg opvallend. Want de Belgen hebben gewoon dit met heel veel goede voetballers. Ja, dat is er alleen nog nooit zo uitgekomen, omdat zij nu eenmaal heel laag op de wereldranglijst staan. En in de kwalificatie steeds vrij moeilijke poelen hebben. Nu hebben ze ook weer en Servië en Kroatië in de pool. Er wordt het toch weer moeilijk voor ze terwijl ze heel goede, goede spelers hebben. Maar de Belgen hebben heel veel talent momenteel. En, en, en uh, die waren heel erg gebrand. Ja, ik was heel erg uh, toch wel verbaasd dat... Uh, uh, echt 40.000 mensen ongelooflijk hard gingen fluiten... toen het Nederlands Volkslied werd gespeeld. Dat, ja. ik, dat ben je van Belgen niet zo gewend. Dat zijn toch over het algemeen wel uh, beleefde mensen dan. Ik verwacht dat ik eerder van Nederlanders dan van Belgen. En ze waren heel fel. en Ze wilden per se winnen. Hadden, dat stadion was al uitverkocht. In, de koning bouden was niet vaak uitverkocht voor wedstrijden van België. Maar het was tijdens het EK al uitverkocht. Toen zeiden het Belgische journalisten ook van... ja, wij zien dat echt als een kans. Jullie uh, staan er nu wat moeilijk voor. Jullie hebben veel wedstrijden verloren. En uh, laat het allemaal zien. Wij willen graag winnen. En, en uh, ja, dat was ook een terechte overwinning. Ja. En, en, en het gaf een beetje aan welke problemen het Nederlands voetbal op dit moment uh, meekomt. Namelijk... Nou ja, dat Van Marwijk, die natuurlijk um, ongelooflijk door de mangel is gehaald... Eh, omdat die, dat werd hij al bij het WK, omdat het voetbal niet zo spectaculair was. Maar um, die heeft echt een hele goede job gedaan. Die heeft gewoon uh, met het materiaal, wat echt niet zo geweldig is in Nederland op dit moment... heeft hij wel heel maximaal gepresteerd. En ik hield totaal niet van de manier van voetballen op het WK, daar was ik niet zo kapot van. Maar je hebt het nu gezien met Sneijder en Van der Vaart op één middenveld. Het wordt aan alle kanten weggelopen. Met Maher ging het al wat beter in de tweede helft... omdat hij meer verdedigend werk doet. En uh, ook met Huntelaar heeft hij ook met Huntelaar van Persie... die hele discussie waarin heel Nederland zei... ja, maar Huntelaar moet erin. Hebben we nu weer gezien dat Huntelaar wel een doelpunt maakt... maar qua voetbal echt twee klassen minder is dan van Persie. En ik geloof de eerste vijf ballen allemaal kwijt was... die hij gewoon verkeerd kaatst of verkeerd uh, afspeelt. En Van Maher wilde juist dat hij spits meevoetbalde. En de enige pech van Van Marbeek, de grote pech van Van Marbeek is geweest dat Van Persie, die tegen Denemarken eigenlijk vrij goed speelde op het EK, de eerste wedstrijd, toen vier of vijf kansen kreeg. Als hij toen drie kansen had benut, maar ja, dat deed hij niet en dat is eigenlijk een beetje fataal geworden. Toon Gerbrands, um, algemeen directeur AZ, niet helemaal objectief naar die nee. wedstrijd gekeken, maar wat, wat, wat uh, vond je van het uh, elftal van Van Gaal? Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk vier jaar met Van Gaal gewerkt bij AZ. Dus ik weet wel een beetje hoe zijn werkwijze in elkaar steekt. En wat hij de eerste twee dagen, drie dagen doet daar, dat is precies Van Gaal. Duidelijkheid creëren, opstellingen neerzetten, zoals hij dat ziet. Systeem uitleggen, met die spelers vergaderen. En het kan wel duidelijk zijn. Ik bedoel, discussie van Huntelaar Van Persie. Ja, het is helder. Hij kiest voor Huntelaar. Van Persie staat erachter, dat wordt hem ook verteld. Ja, dat is Van Gaal op zijn best. Dus iedereen weet waar hij toe is. En, en je moet gewoon waarmaken. En um maar wat je hem ook wel ziet, en dat heb ik bij AZ ook meerdere keer meegemaakt... en dan zie ik ook volgens mij hoe goed hij als coach is... dat uh, in de rust er altijd iets verandert bij hem... en dat altijd tot een positieve resultaat leidt. Dus ik heb ik Marcel Brands eens een keer... die had heel wat coaches uh, heeft meegemaakt. Dus dat heb ik zelden meegemaakt dat een coach zo vaak een ingreep doet... die iets positiefs oplevert. En ik zat te kijken, ja, en dan kan je zeggen... Ja, er vallen twee doelpunten en het is allemaal uh, gelukt. Maar dat herken ik bij hem dus wel. Dus... Ik ben blij dat hij er is. Uh, hij is duidelijk geweest over wat, wat hij wil. En, uh, ja, de spelers moeten elke week me laten zien of ze in vorm zijn. En dan worden ze volgens mij opgesteld. En anders niet. Dat zo ken ik jullie verhaal. En uh, zo gaat hij volgens mij doen. André Bolhuis, was u blij met uh, deze wedstrijd? Nou, ik heb de wedstrijd ook gezien, natuurlijk. Ik ben het met Willem eens. Die Belgen die waren op de tweede helft verrassend veel sterker. Ja. dan de Nederlanders. Maar ik ben uh, heel blij met Louis van Gaal... omdat hij ook uh, uh, heeft laten blijken... dat hij zich ook uh, uh, uh, min of meer gaat bemoeien met de jonge oranje. En dat is het Olympisch Elftal moet dat worden. En dat hij ook gezegd heeft... nee, daar ligt ook een taak van de voetbalbond. Want ik heb het erg jammer gevonden... dat het Nederlands voetbalelftal heeft ontbroken op de Olympische Spelen in Londen. Ja. In Peking waren ze wel, sinds lange tijd... En nu scheelt het ook buitengewoon weinig, maar ze moeten daar gewoon zijn. Dus ik hoop heel erg dat dat ook een uh, onderdeel van zijn beleid zal zijn... en dat het effecten ook daar zullen zijn. Heel kort nog even, Ton. Nou, ja. Kijk, uh, Ton zegt net over duidelijkheid van Percy Huntelaar... ook van wat zijn doelstellingen betreft. Een beetje hoog gegrepen lijkt me, half finale in Rio de Janeiro. Maar goed, daar is hij duidelijk uh, over is die duidelijkheid overgekomen bij de spelers. He, want hij heeft een hele aparte werkwijze. Uh, hij heeft heel aparte normen en waarden. Nou, uh, die spelers moeten zich er maar naar voegen. Dus die moeten gewoon uit hun schulp komen... en vragen, ben je het er mee eens of niet mee eens? Dan ben je altijd van het gezeur af. He, want Van Marwijk heeft dat probleem mee gehad natuurlijk. Ja, duidelijk. Duidelijk, we gaan uh, straks verder praten over oranje. Maar dan komen we ook bij het oranje van de Olympische Spelen uit. En bij de eredivisie en bij het wielrennen. Want uh, vandaag begint de ronde van Spanje. We zijn uh, zo bij u terug na het nieuws van vijf uur. Tot zo.